7 uur, het NOS-journaal, Door Megens. Ook eurolanden met triple-A-status mogelijk afgewaardeerd. Japanse leger gaat omgeving Fukushima schoonmaken... en Republikein Romney gum digitaal verleden uit met belastinggeld. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft 15 eurolanden gewaarschuwd... dat hun kredietstatus mogelijk wordt afgewaardeerd. Ook de landen met een AAA-status worden genoemd, waaronder Nederland en Duitsland. De eurozone dreigt verder in problemen te komen door de crisis. De 15 landen hebben nu drie maanden de tijd om maatregelen te nemen... voordat het tot een echte afwaardering komt. Minister De Jager zegt dat dit nieuws duidelijk maakt... dat de Europese schuldencrisis alle eurolanden kan raken. Hij zegt dat het kabinet koersvast bezig is... met het op orde brengen van zijn huishoudboekje.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 Barroso hoopt dat over het permanente steunfonds op de EU-top van deze week in Brussel een besluit wordt genomen. Bondskanselier Merkel heeft ook al gepleit voor afschaffing van de unanimiteit in het nieuwe noodfonds. Japan stuurt 900 militairen naar dorpen in de omgeving van Fukushima, dat begin dit jaar werd getroffen door een kernramp. De militairen moeten er overheidsgebouwen gaan schoonmaken en ontsmetten, zodat van daaruit een grotere schoonmaakactie op touw kan worden gezet. De klus begint woensdag. Het Japanse ministerie van Milieu wil in januari beginnen met een grootschalige schoonmaak van het gebied rond Fukushima. De centrale daar werd in maart vrijwel verwoest door een aardbeving en een tsunami en de omgeving raakte radioactief besmet. Zondag lekte nog zo'n 45.000 liter radioactief besmet water weg uit de installatie. De Amerikaanse politicus Mitt Romney heeft vier jaar geleden zo'n 75.000 euro aan belastinggeld besteed aan het vervangen van kantoorcomputers en het wissen van e-mails.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 Op de Wadden vanmiddag stormachtig. Blijft de komende dagen herfstachtig weer. ANW Verkeersinformatie. Tijdens velle ha hagelbuien kan het vooral in het noorden van het land... plaatselijk kortdurend glad zijn. Tot duurt er alleen de dagelijkse files en valt het met de drukte erg mee. De plekken met de meeste vertraging, de A7. Hoornzaandam voor de afrit Weidewormer, 6 kilometer. Vanuit Altmaar op de A9 naar Amstelveen, 5 kilometer voor het knooppunt Raasdorp. Er was een aanrijding op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. De rijstroken zijn weer vrij. De file staat er nog wel tussen Zevena en Duiven 2 kilometer. Ten slotte de A28 vanaf Zwolle naar Amersfoort. Voor Amersfoort 5 kilometer. Mercedes. Mercedes. Hans? Hans. Hans! Wie is Mercedes? Wat? He? Wie?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 Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Een onaangename surprise op pakjesavond van kredietbeoordelaars Standard Poor's gisteravond. Nederland zou haar triple-E-status kunnen verliezen, samen met onder andere Duitsland en Finland. Gauw door naar de impact van die waarschuwing. Ja, Eén één ding is duidelijk, de Europese schuldencrisis moet snel worden opgelost, ook in landen... Ja, als Nederland. Samen met andere landen heeft Nederland op dit moment nog die hoogste AAA, die triple E-status. Marcel Bril in Den Haag. Marcel, uh, gisteren heb je al, gisteravond laat al geïnformeerd bij het ministerie van Financiën. Wat is daar de reactie? Nou, alleen op schrift uh, willen ze tot nu toe reageren. Minister de Jagen wil, zegt hij in de eerste zin, niet inhoudelijk ingaan op de uitspraken. Om vervolgens twee zaken te benadrukken. Namelijk dat dit nieuws duidelijk maakt dat deze Europese schuldencrisis alle euro-landen zou kunnen raken, dus ook niet. Nederland. En dat het volgens hem niet voor niets is dat Nederland concrete voorstellen heeft gedaan die bij moeten dragen aan een oplossing van deze crisis. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan die speciale eurocommissaris. Nou, dat uh, is wat Nederland in Europa doet volgens hem om vervolgens over de Nederlandse situatie, het Nederlandse beleid te beginnen. Wat hij zegt is, daarnaast laat het nogmaals zien dat het goed is dat dit kabinet koersvast is ten aanzien van het op orde brengen van het huishoudboekje van Nederland. Kortom met deze niet inhoudelijke reactie die toch maar mooi even doorschemeren dat het Nederland zijn uiterste best doet. Ja, maar goed, uh, Nederland is natuurlijk ook afhankelijk, sterk afhankelijk... wat er uh, om hen heen gebeurt en wat er ook met de economie gebeurt. Uh, dat klinkt heel erg optimistisch. Uh, we zijn koersvast en proberen dat huishoudboekje op orde te krijgen, te houden. Maar uh, in hoeverre is het zeker dat dat lukt? Met bijvoorbeeld een recessie die aanstaan is? Ja, dat klopt inderdaad. Het is, dat, is, dat is nog maar helemaal de vraag. Als we even inzoomen op wat er in de Nederlandse politiek de komende maanden... op het spel staat, komen binnenkort nieuwe zij. ...van het Centraal Planbureau. Daaruit zal blijken hoe de economie er op dit moment voorstaat. En ja dan is de kans reëel dat er extra bezuinigd moet gaan worden. Dat zal tussen VVD, CDA en de PVV een taai gevecht worden. En de vraag is of ze, als die extra bezuinigingen inderdaad aan de orde zijn... ...daarmee haast willen gaan maken met dit nieuwe bericht. Want lang nadenken over extra bezuinigingen... ...komt natuurlijk niet heel sterk en daadkrachtig over... ...bij diegenen die uh, moeten gaan zeggen... ...of we die mooie triple-A-status mogen behouden. En dan Kom komt nog eens bij als er nieuwe afspraken gemaakt worden tussen de Europese leiders. En als dat betekent dat Nederland er meer geld in zou moeten gaan stoppen. Tja, wie weet wat voor problemen we dan eventueel nog zouden kunnen krijgen. Wat er dan nog nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Ja, sterker sterke er is echt haast geboden. Want Stenu de heeft ook gezegd, binnen 90 dagen. Dus is er binnen drie maanden iets te verwachten? Nou ja, dat hangt heel erg af. Uh, natuurlijk, het is al vaker gezegd uh, deze ochtend en gisteravond... hoe uh, daadkrachtig de Europese leiders zijn. Um, ja, en premier Rutte maakt onderdeel uit van die Europese leiders... maar is ook afhankelijk van de bereidheid van andere landen. Maar wie weet wordt onder deze druk alles vloeibaar... omdat Nederland niet de enige is die onder druk staat. Want ook bijvoorbeeld Duitsland zit in datzelfde schuitje. En heeft het dreigement nog een positief effect ook... dat uh, echte besluiten genomen gaan worden. Maar uiteraard moeten we dat afwachten. Oké. Okay. Marcel, dankjewel. We gaan gelijk door naar uh, Ivo Arnold... ...hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit. Meneer Arnold, goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent die waarschuwing van Standard Poor's? Wat is uw inschatting? Ja, Het gaat vooral over Europa hè, en de structurele zwakheden... ...in de besluitvorming in de eurozone. Dat is waar uh, Standard Poor's nu de risico's ziet... Um, ik denk dat puur als je economisch bekijkt, als je naar de cijfers dus kijkt... dan staat Europa er gewoon als geheel veel beter voor dan Amerika. Dus dan zou er geen reden zijn voor een afwaardering. En als je naar Nederland als geheel kijkt, als je bijvoorbeeld meeneemt... dat we gigantische pensioenreserves uh, uh, hebben... dan is het eigenlijk belachelijk om van een afwaardering te spreken. Maar dit gaat echt over Europa en de risico's van zwakke besluitvorming in Europa... en van het meebetalen in andere landen. Ja, toch lijkt de boodschap wel. Duitsland, Nederland, Finland, Oostenrijk. Die landen die als zeer sterk toch de boek staan. Uh, doe toch nog wat meer aan bezuinigingen aan je huishoudboekje. Ja, ik weet niet of het zo geïnterpreteerd moet worden. Ik denk dat het echt geïnterpreteerd moet worden als uh, doe wat aan de zwaktes in de eurozone. Uh, zorg ervoor dat uh, het gebrek aan eenheid wordt opgelost. Uh, want dat geeft allerlei risico's. Onzekerheid hoe, hoe het verder gaat met de eurozone. En we weten allemaal uit de verhalen van de afgelopen weken. Als de euro valt, uit elkaar valt, dan geeft dat ontzettende economische schade. En dan heb je opeens wel een kredietwaardigheidsrisico. Dus ik zou het liever aan Europa willen koppelen ja. dan aan de nationale huishoudboekjes van de individuele landen. Want, want dat valt nog wel mee hoor. Ja, maar Sten en Poors constateert nog iets anders. Want de schuldencrisis, de rekening daarvan... zou wel eens op de schouders kunnen komen te liggen van die sterke landen. En dan kost het ze natuurlijk wel extra veel geld. Ja, dat, dat is op zich waar. Maar dan maak ik nog een keertje de vergelijking met Amerika... waar de tekorten veel hoger zijn... en de economie macro-economisch er veel slechter voor staat. En zolang we dat scenario kunnen vermijden... Hè, en goed kunnen samenwerken in Europa en de problemen kunnen oplossen... dan denk ik dat economisch gezien, ook als je naar de tekorten kijkt... dat het in Europa relatief meevalt ten opzichte van de VS... en dat zo'n afwaardering helemaal niet hoeft. Ja, ja, niet hoeft. Maar dat is natuurlijk aan, aan S&P. Wat, wat zouden ja. in dat opzicht, schat u, in de criteria kunnen zijn? Want maken zij inderdaad zoals u doet die vergelijking met Amerika? Of kijken ze puur naar ja, toch de slechte staat van... De eurozone. Dus nou, we kijken naar een heel breed scala en aan uh, cijfertjes en criteria en inschattingen. En daar horen natuurlijk cijfers bij over de kosten en schuld. Mm -hmm. Maar daar hoort ook een inschatting bij. Uh, over hoe het nu verder gaat in Europa. Nou, een ING heeft onlangs nog een uh, rapport gepubliceerd. En daarin zeggen ze, ja als de euro echt uit elkaar valt, dan heeft dat grote schade voor de economische groei... ook in de noordelijke landen. En dan komen ook de overheidsfinanciën in de noordelijke landen onder druk te staan. Dus in dat scenario kun je heel goed voorstellen dat er ook een afwaardering volgt. Ja, onder druk staan ze sowieso. En die druk wordt hiermee misschien nog wel groter richting vrijdag, denk ik. Hè? De... Nou, als, als dat... Uh, goed, ik heb het niet zo op van die creating agencies... die als, als het huis in brand staat roepen dat het huis in brand staat. Maar als dit uh, als uh, resultaat heeft dat de euro Europese leiders iets meer hun best doen vrijdag... dan is dat mooi meegenomen. Ja. In de aanloop naar vrijdag is er nu geroepen dat er een nieuw Europees verdrag moet komen. Brussel heeft gezegd dat dat uh, permanente steunfonds voor Eurolanden slagvaardiger moet worden. Dus liefst geen uh, stemming bij unanimiteit meer. Zijn dat um, de woorden die zo'n bureau uh, als S&P nodig heeft? Ja, ik denk, dat, ik denk niet dat er één grote oplossing is op vrijdag hoor. Maar ik denk wel dat er stappen in de goede richting moeten worden gezet. En overeenstemming over de richting waarin Europa gaat. Uh, en ik denk dat dat uh, alleen maar positief kan werken, ook voor S&P. Goed. Ivo Arnold, dank dat u ons uh, zo snel te woord wilde staan. Graag gedaan. Oh, dan we even naar Gerard de Groot. Hij is bij de hockeywedstrijd Nederland-Nieuw Zeeland op de Champions Trophy. Uh, Gerard, die camera's op de doellijn hebben heel wat gezien. Ja, het is op dit moment, uh, ik begrijp dat ik nu in de uitzending Ja, Het is een hexenketel geworden hier. Omdat ineens, nadat uh, Nederland zelfs op 3-0 was gekomen door een strafcorner van Taka Takema... Maar... Nieuw-Zeeland de afgelopen vier minuten op 3-2 gekomen en het is weer... Licht is weer hoop voor het Nieuw-Zeelandse Nieuw publiek natuurlijk. Want de gelijkspel, ik zeg het nog maar eens, is voldoende voor Nieuw-Zeeland om de finale pool hier te bereiken. Dan ligt Duitsland eruit. En Nederland staat nu ineens weer natuurlijk onder druk, zoals het ook in het begin van deze wedstrijd onder druk stond. Maar waar het goed uit kan, met goede uitvallen en een strafcorner van Takema. Maar op dit moment is het uh, hier in Oakland uh, een feest voor de Nieuw-Zeelanders. Die hopen, die hopen natuurlijk op dat gelijkspel, op die eindronde. Het is nog niet zover hoor, want Nederland leidt met nog 11 minuten te spelen met 3-2 houden we je op de hoogte over die wedstrijd Nederland-Nieuw-Zeeland... en een bijzondere demonstratie gisteravond in Moskou tegen premier Poetin. Dat gebeurt niet vaak. Ze wilden eindelijk eens een echte vrije verkiezingen. Honderden mensen werden opgepakt. Hoort u zo meer over. Eerst maar eens naar Kees Kwaks voor de verkeersinformatie. Hoe gaat het met de ochtendspits, Kees? Lara, het valt mij niet tegen, moet ik je zeggen. Een ah. kilometer of 75 staat er. Dat is wat minder dan het gebruikelijke. Hou rekening met gladheid, vooral in het noorden tijdens die felle hagelbuien... dan kan het plaatselijk kortdurend even glad zijn... En eigenlijk een spits die heel normaal verloopt. Alleen de dagelijkse files die hier staan. De langste, de A7 Hoorn Zaandam. Bij de afrit Zaandijk voor 7 kilometer. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. 7 kilometer bij knooppunt Raasdorp. En op de 28 zwolle richting Amersfoort, 6 kilometer voor Leusden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Lara zei het al, zo'n demonstratie, zo'n grote demonstratie tegen Poetin... hadden ze al jaren niet meer gezien in Rusland. Mensen waren boos en zo'n 6.000 waren er op straat boos... over de uitslag van de verkiezingen van zondag en de gang van zaken... eventuele onoorbare acties die daar hebben plaatsgevonden. En uiteindelijk werden 300 mensen vaak op hardhandige manier gearresteerd. Duizenden, vooral jonge Russen, staan op een boulevard in het centrum van Moskou. Het regent een beetje. De boodschap van de demonstranten hier is duidelijk. Rusland zonder Poetin, schreven ze. Zo massaal, zo openlijk demonstreren tegen de zittende macht... dat kan meestal niet in Rusland. Maar volgens de oppositie is er zo massaal fraude gepleegd... dat de verontwaardiging groot is... Oppositieleider Ryskoff zegt dat 15% van de stemmen op Verenigd Rusland vals was. Andere aanwezigen zijn nog scherper in hun kritiek. De bekende Russische blogger Alexei Navalny noemt de partijgenoten van Poetin oplichters en dieven. En hij zegt dat Poetin niets gedaan heeft tijdens zijn regeerperiode. We hebben je aan de werk, maar je hebt niets gedaan. we je niet Navalny wordt niet lang daarna samen met honderden anderen gearresteerd. Ook in het buitenland wordt de uitslag van de parlementsverkiezingen nauwlettend gevolgd. Het is voor Russie. We kijken de elektingen met great interesse. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Clinton, heeft grote zorgen over hoe de verkiezingen zijn gehouden. De demonstranten gisteren in Moskou weten al hoe het zit. Volgens hen zijn de verkiezingen gestolen. We praten door over die demonstraties en de vele arrestaties... gisteravond in Moskou met correspondent Kisha Hekster. Uh, Kisha, jij bent bij die demonstraties ook geweest. Je hebt alles gezien. Zitten alle gearresteerden nog vast? Nou, dat is niet helemaal duidelijk. De politie die doet daar vanmorgen geen mededelingen over. Wel staat vast dat een paar organisatoren van de demonstratie van gisteren nog vastzitten. Waaronder inderdaad ook uh, Alexei Navalny, bedenker van die term. De Partij van Dieven en Oplichters. Hij zit nog vast, zal later vandaag voorgeleid worden voor de rechtbank. Hoewel zijn advocaat ze zeggen dat het onduidelijk is waarvan hij beschuldigd wordt. En dat ze ook nog geen contact met hem uh, hebben mogen hebben. Jij stond uh, gisteravond midden tussen de demonstranten. Hoe ging het er daar nou aan toe? Nou, ik moet zeggen dat ik het ook uh, indrukwekkend vond. Ik heb zelf uh, nog niet eerder... Zoiets, zoiets meegemaakt, zoveel mensen bij elkaar. Het was duidelijk dat de demonstranten boos waren. Je hoorde het net ook. Er werd geroepen om het aftreden van Poetin. Er werd gevraagd om eerlijke, vrije verkiezingen, om een vrij Rusland. Dus er was boosheid. Maar de sfeer was ook heel gemoedelijk, absoluut niet grimmig. Uh, die sfeer ontstond pas toen, de uh, toen na de demonstratie een deel van uh, de mensen verder wilde optrekken richting het Kremlin en het Rode Plein. Toen was er opeens een overmacht aan ME die ingreep om dat te voorkomen. En uh, die inderdaad op heel hardhandige wijze de jonge mensen arresteerde. 300 stuks dus in Moskou, ook meer dan 100 in Sint-Petersburg overigens. En daarbij werd ook uh, geslagen. Oké, okay, nou we hebben wat leuzen gehoord vanochtend ook. We hoorden uh, vertaald dan uh, schande uh, roepen, uh, revolutie. Pazor, ja. Ja, mm -hmm. Wat willen deze demonstranten? Nou, ze vragen dus om eerlijke verkiezingen, om een einde aan Poetins leiderschap. Maar ik denk dat ze vooral willen laten zien dat ze er zijn. Dat er een grote groep... Uh, vooral jonge, hoogopgeleide mensen is... die niet meer in de Poetin-show gelooft. En dat is de show waarin altijd alles goed gaat... waarin je op de televisie ziet dat alles perfect is in Rusland. Zo'n demonstratie als die van gisteren bijvoorbeeld... zul je nooit op de door de regering uh, gecontroleerde staatstelevisie zien. Maar deze jongeren zien op internet natuurlijk wel degelijk... wat er echt aan de hand is. En dat willen ze vooral laten zien, denk ik. Dat ze echt wel doorhebben wat er hier gebeurt in Rusland. Dat ze serieus genomen willen worden. Ja, misschien is nog wat te vroeg om van een Russische lente te spreken. Maar is dit wel een soort van omslagpunt? Ik denk dat het wel een uh, belangrijke psychologische stap is... Uh, die er is genomen. Uit de verkiezingsuitslag is gebleken dat Poetin niet langer onaantastbaar is. Uit de demonstratie van gisteren blijkt dat niet iedereen in het land... totaal apathisch is als het om politiek gaat. Dus ja, er is iets veranderd, denk ik. ik. Ik vind het nog te vroeg inderdaad om nu te zeggen... dit is het begin van iets echt heel groots. Waar het toe gaat leiden, durf ik uh, nu nog niet te zeggen. Dat is denk ik iets wat je pas op de langere termijn kunt beoordelen. Kiesja Hekster, onze correspondent in Moskou. Door naar, nou toch wel een revolutie in België. 541 <laughs> dagen heeft het geduurd, maar Elio Di Rupo is geen gisteravond... Officieel benoemd tot premier van België. Ook maakte hij de namen van zijn ministersploeg bekend. En dus gaan wij naar correspondent Joris van Poppel in Brussel. En dus vanmiddag eindelijk naar de koning. Gaat dat echt gebeuren, Joris? En ik durf het niet met zekerheid te zeggen. De koning heeft, ja, sorry, de koning heeft gisteravond een e-mail e gestuurd. Een persmededeling waarin hij zegt: vanmiddag, dus dinsdagmiddag, om drie uur eetaflegging. Elio Di Rupo en al zijn ministers in het kasteel van Laken. Zoals eigenlijk iedereen had gedacht. Maar nu is er één krant. Een krant die doorgaans vrij goed is ingevoerd. Die zegt dat ze uit de entourage van Elio Di Rupo hebben gehoord. Dat dat misschien toch een beetje te snel is. Want er moeten nog allerlei andere dingen moet er nog worden geregeld. En dat dat misschien wel eens morgen zou worden. Dus. Dus ja, eh, eerst zien, dan geloven. Nou jongens, die ene dag kan er dan ook nog wel bij. Eh, heb je wel namen voor ons? Eh, ja, zeker. E eigenlijk lijkt het heel erg... de ploeg die die roepo nu presenteert... lijkt heel erg op de regering die er al zit. Van de eh, dertien nieuwe ministers zitten er elf nu al in de regering. Eh, er wordt alleen flink geschoven met porches. Misschien dat je DJ Reinders kent als de minister van Financiën... Mm -hmm. al elf jaar in België. Die wordt minister van Buitenlandse Zaken. En de oude minister van Buitenlandse Zaken... Steven van Akkeren, die wordt nu minister van Financiën. Uh, dan heb je nog uh, Annemie Turtleboom, is hier heel bekend... de minister van Binnenlandse Zaken, die gaat justitie doen. Kortom, het is eigenlijk een ploeg van, van, van bekende mensen... maar ook dus een ploeg van, van zwaargewichten. Ervaren mensen die, uh, nou ja, die niet heel lang hoeven ingewerkt te worden... maar die snel een doorstart kunnen gaan maken. Oké, okay. ervaring dus. Hoe zou je dit kabinet verder willen kwalificeren, dieperen? Nou ja, de, de oppositie, de N-VA, die noemt het een obesitas-regering... Oh. omdat er... Ja, omdat er uh, veel staatssecretarissen in zitten. De, die zijn gebruikt als wisselgeld om een compromis te bereiken... tussen Vlamingen en Franstaligen over wie hoeveel ministers krijgt. En daardoor is het uh, volgens de oppositie nou ja, een dikke, vette regering... Maar als je gaat tellen, dan hebben, zijn er in totaal minder excellenties dan in de vorige regering. Dus nou ja, waar de oppositie dat precies vandaan haalt, is mij niet helemaal duidelijk. Uh, maar dat is een beetje de discussie die hier speelt vandaag. Ja. En Gaan ze dan uh, gelijk rigoureus aan de slag ingrijpen na de beediging? Of gaan ze een beetje zo voort als Le Terme het achterlaat? Uh, nou... Die roepen, zijn stijl is niet om heel snel aan te pakken. Hij is een beetje een treuzelaar. Maar hij zal, hij zal wel moeten, want er moet nog een begroting voor volgend jaar. Voor vanaf 1 januari 2012 moet er nog gestemd worden. Dus daar zullen ze heel hard mee aan de slag moeten. En ja, ze hebben nog maar 2,5 jaar, dan zijn er alweer... Verkiezingen. En ze hebben een enorm ambitieus programma qua hervormingen. Dus ze zullen echt heel hard moeten gaan werken om toch nog hun plannen gerealiseerd te krijgen. Ja, 542 dagen. Beetje een treuzelaar. Joris, in Brussel, dankjewel. Zes minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journal. Laten we eens even gaan kijken of Mark Robin Visser al wat vogels gevonden heeft voor de blekenlijst. Mark Robin? Nou, ja. We, we, uh, we hebben net uh, uh, een geluidje gehoord. En meneer De Pater van de Vogelbescherming herkende dat onmiddellijk. Dat was een kieviet. Een kieviet. Ja, ja daar ja, hebben we dus helemaal niks aan, want daar zijn we hier helemaal niet voor gekomen. Nou, we zijn hier voor de natuurwet gekomen. Oh, en ja. kievieten kan, kunnen ook wel eens een keer de dupe worden van de natuurwet. Is dat is het Niet zo, zo erg als die ganzen. Ja, het zou best kunnen zijn dat onder de natuurwet eierenrapen makkelijker wordt... dat provincies makkelijker toestemming kunnen geven voor het rijpen van, rapen van eieren. Wij staan uh, in een stiltegebied in de polder uh, bij Eemnes. U heeft deze plek uitgekozen... Ja, ik heb deze... Niet voor de kieviet. Nee, niet voor de kieviet. Nee, ik heb deze plek uitgekozen omdat het ook een leuke, en goede plek is voor sminten en voor ganzen uh, en sminten en zeker ganzen. Die worden wel degelijk de dupe van de, natuur, van de nieuwe ja. natuurwet. Ja. Nou, is die smint uh, onlangs van de uh, lijst afgehaald? Ja, dat klopt. Uh, hij had uh, smint, koolgans en grauwe gans als vogels toegevoegd aan, uh, aan de jachtlijst op de nieuwe ja. natuurwet. Smint is er uh, vorige week, heeft uh, blijkbaar bekendgemaakt, dat hij de, de, de smint er toch niet op gaat zetten. Ja. En dat is eigenlijk een groot succes. Dat is een succes van al die duizenden mensen die nu al geprotesteerd hebben ja. tegen die wet. Ja. En wij hebben ons daardoor laten inspireren, want wij gaan proberen vanochtend uh, met de staatssecretaris om nog... Een dier van die lijst af te krijgen. U heeft al gekozen. Ja, ik heb gekozen voor de koolgans. De koolgans, dat lijkt me echt een hele goede soort. als volgende soort om niet op de jachtlijst te plaatsen. Dus bij deze nogmaals de, de oproep aan Bleker. Zet die koolgans niet op de jachtlijst, want Nederland heeft een hele grote verantwoordelijkheid voor die koolgans. En het gaat niet zo vreselijk goed met koolgans. En wat ook nog meespeelt, het zijn niet alleen de natuurbeschermers die vinden dat die koolgans er niet op moet, maar ook de boeren. Nou, die koolgans die mag zich toch gelukkig prijzen met zo, zoveel steun en uh, bijval. Wij kijken ondertussen even om ons heen in deze polder. Het begint hier langzaam te dagen. In het oosten, nietwaar? Zo is het. het licht, uh, ja. Dat is toch wel heel erg mooi, want we zien echt, door die donkere wolken zien we langzaam het licht uh, sterker worden. En dan gaan we hier straks ook gewoon kunnen zien wat voor een beesten hier uh, allemaal zitten. Zegt die, die, die wet, hè, die natuurbeschermingswet, wat betekent dat eigenlijk voor jullie organisatie, voor de vogelbescherming? Heeft dat nog invloed of gevolgen? Nou, het heeft niet direct gevolgen als je het hebt over financiën. Want we zijn een onafhankelijke organisatie die geen geld van de overheid krijgt. Maar natuurlijk heeft het wel heel veel gevolgen voor de vogels en daarmee ook voor ons. Want eh, het gaat niet goed met de natuur. Eh, in Nederland, de natuur gaat achteruit. En met deze wet zal dat nog sneller... Achteruit gaan. En in die zin heeft het natuurlijk wel invloed. Wij gaan nog even schuilen tegen de koude wind, trouwens. Tussen twee haakjes. Ik heb gehoord dat de aalscholver ook ontzettend moet oppassen. Ja, nou, de aalscholver moet oppassen. Ik zit in de gevarenzone. <laughs> nou, kijk, het is zo dat het wordt. Even makkelijker. graag. Ja, ja het, wordt, het is zo dat we makkelijker volgens op de schadebestrijding kunnen. En de aalscholver loopt risico. Nou, de, de aalscholver is gewaarschuwd. Wij gaan voor de koolgans. Tot straks. En de groeten uit de polder. Oké, okay, dankjewel. Tot, uh, tot straks. Nou, Na de laatste minuten van Nederland tegen Nieuw-Zeeland... hockey voor de Champions Trophy in Auckland is Gerard de Groot. Gerard, de wedstrijd ging al nergens meer over, toch? Nee. En nu? Hallo. Ja, je bent in de uitzending, Gerard. Ah, Gerard de Groot. Geen verbinding, hij hoort ons niet, zo te horen. Maar wij weten inmiddels wel dat het 3-3 staat... Nee, niet. Nee. nee, het staat dus 3-3. Uh, uh, Nederland stond met 3-0 voor, kan je nagaan. Toen werd het 3-2. En met nu nog nou, minder dan twee minuten te spelen... heeft uh, Nieuw-Zeeland een strafbal uh, gepusht, gescoord. Is het dus 3-3 gelijk spel. Dus het wordt nog spannend. We hopen later nog contact te krijgen met Gerard. Een CV-ketel? Daar hoeven we het toch niet moeilijk over te doen? Nee, Nadia Fanta van Ramea. Zijn er al 1 miljoen van verkocht, dat is gewoon 20 keer platina. Ja, het is een feitkeitel, maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Een betere garantie is er niet. Kijk op remeha.nl. Het solide verankeren van vermogen is er niet eenvoudiger op geworden. Voorheen veilige havens kunnen zomaar veranderen in zinkende schepen. Gelukkig is er een nieuw betrouwbaar baken. Gielissen.nu Gielissen.nu is de dagelijkse duiding van alles wat er in je financiële leven toedoet.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 Cuperes bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier. Cuperesbedden.nl. Radio 1, het NOS Journaal. Kredietbeoordelaar waarschuwt Eurozone inclusief Nederland. En met Romney wisten computerbestanden met belastinggeld. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Doral Negens. Helemaal onverwacht is het niet, maar toch zullen ze in een aantal landen even slikken. De ratingagentuur Standard Poor's plant aangeblijkelijk de uitblik voor de kredietwürdigheid Duitslands en een rij andere euro-länder op negatief te zenken. Kredietbeoordelaar Standard Poor's waarschuwt 15 landen in de eurozone en daaronder Nederland dat de kredietstatus verlaagd kan worden. Dat betekent dat Nederland de hoogste status AAA kan kwijtraken. De 15 landen hebben nu drie maanden de tijd om maatregelen te nemen en zo niet, dan komt er een afwaardering. Duitsland hoort dus bij die landen die worden gewaarschuwd. Bondkanselier Merkel wil een nieuw Europees verdrag om de crisis te lijf te gaan. En dat verdrag verplicht de eurolanden hun begrotingen op orde te hebben. Anders volgen zware straffen. Damit zichergesteld is dat jedes land zich verplichtend. dan ook aan deze uh, deficitcriteria en den Stabiliteits- en Wachstumspact als geheel held. Frankrijk voelde eerst weinig voor deze nieuwe begrotingsregels. Maar intussen lijkt president Sarkozy overstag. Hij noemde een nieuw verdrag noodzakelijk. Anders lopen Europa en de euro grote risico's. Merkel en Sarkozy spraken met elkaar in voorbereiding op de komende Europese top eind van deze week. De Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney heeft met belastinggeld computerbestanden gewist. Bij zijn vertrek als gouverneur van de staat Massachusetts werd 75.000 dollar besteed aan het vervangen van computers en het wissen van e-mailverkeer. Op zich is dat niet illegaal, maar het is niet gebruikelijk dat zo'n operatie met belastinggeld wordt betaald. Bijna anderhalf jaar zat België zonder regering, maar dat is ten einde. Gisteravond benoemde de koning Elio Di Rupo al tot nieuwe minister-president, waarschijnlijk tot grote opluchting van Yves de Terme... Want hij is de langstzittende demissionair premier ter wereld. en mag nu eindelijk iets anders gaan doen. Hey, voorzitter, het uh, vragenuur gaat voort als is relatief... maar uit de grond van mijn hart, wat er ook geweest is... en wat de toekomst ook brengen mag. Dank u wel. Merci à tous. Ja, de nieuwe ministersploeg wordt vanmiddag beëdigd. Niet te warm en niet te koud, precies goed. Wetenschappers van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA hebben een planeet gevonden die op precies de goede afstand tot zijn ster staat. Het goudlokje principe, zoals het wordt genoemd. Dat betekent dat er vloeibaar water kan voorkomen. En dat is weer een voorwaarde voor het ontstaan van leven. We're getting closer and closer to discovering the so-called Goldilocks planet that is both Earth-like and in the habitable zone. De planeet werd ontdekt met de ruimtetelescoop Kepler en heeft daarom de naam Kepler-22b meegekregen. Het staat 600 lichtjaar van de aarde. Het is nog niet bekend of hij uit gas of gesteente bestaat. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Net als gisteren hebben we vandaag met buien te maken. De buien zitten vooral in de noordelijke helft van het land en kunnen soms winters uitpakken met koolhagel of natte sneeuw. In de middag lijkt de bui mee te vallen en zien we vaker de zon.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 De dagen daarna blijft het ronduit herfstachtig met veel wind en regen. In het weekend lijkt het weer wat te kalmeren. ANBB ah, verkeersinformatie. Tot nu toe staan er alleen dagelijkse files en valt het met de drukte erg mee. Dit zijn de plekken met de meeste vertraging. De A7, Hoorn-Zaandam. Dan begint het langzaam rijden bij de afrit Avenhoorden. Dat loopt zo'n beetje door tot aan knooppunt Zaandam bij elkaar 11 kilometer. Aansluitend dan richting Amsterdam op de A8, voor knooppunt Oost-Zaan 4. De A12, Den Haag-Utrecht, ook daar op een aantal plaatsen langs rijden en stilstaan... tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. Op de A12, vanaf de Duitse grens naar Utrecht... tussen Zevenaar en Arnhem-Noord over 11 kilometer. Op de A20, vanaf Hoek van Holland naar Gouda voor knopend Gouwen 7. En de A28, vanuit Zwolle naar Utrecht, ook daar langs rijden en stilstaan... tussen Nijkerk en de Afrit Maren over 13 kilometer. Sparen met een vaste hoge rente...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 Het Europees verdrag moet worden opengebroken en aangepast. Dat is wat Duitsland en Frankrijk willen. In dat nieuwe verdrag moet dan geregeld worden... hoe landen die zich niet aan de begrotingsregels houden... gestraft kunnen worden. Morgen hoort de EU-president van Rompuy de precieze plannen. En later deze week mogen de andere EU-landen zich daarover uitspreken. Wij praten er nu alvast over met Adriaan Schout... hoofd Europese studies van instituut Klingendaal. Meneer Schout, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u aan tegen dat voorstel voor aanpassing van het Europees verdrag? Het voorstel van Merkel en Sarkozy? Ja, het is natuurlijk een onderwerp dat je aan de ene kant heel graag zou willen vermijden. Maar uh, het is natuurlijk wel nodig dat het uh, uh, nu gaat komen. Een verdragsherziening, hè, dat is het nu waar het uh, om gaat draaien bij de komende top. Uh, aan de ene kant is het de doos van Pandora. Omdat je dan natuurlijk de, de hele riedel van verdragsherzieningen. en wat erbij komt kijken. Uh, open gaat trekken. en we allerlei landen van alles in kunnen gaan stoppen. Maar uh, het, een verdragsherziening. dat geeft je natuurlijk wel de zekerheid. Uh, dat de begrotingsdiscipline. die je aflegt. ook goed wordt uh, juridisch wordt dichtgetimmerd. en dat, dat daarmee ook juridisch toezicht komt. Dus ja, het, het is wel nodig. maar het is ook heel erg gevaarlijk. Hm. Maar meneer Schout, er staan toch regels in. voor de, begroting, voor de begrotingsdiscipline in het. Het huidige verdrag, kun je dat niet anders aan uitleggen, aanscherpen... zonder dat je het helemaal openbreekt? Ja, dat is natuurlijk een tijd lang ook de discussie geweest, omdat veel mensen dit ook uh, willen vermijden. Een uh, verdragsherziening met, ja, dan moet het weer naar de parlementen en misschien referenda en zo. Ja. Uh, maar kijk, nu moet het toch wel echt goed geregeld worden. En uh, het moet verder gaan. Het toezicht moet geregeld worden. Uh, Nederland wil bijvoorbeeld een onafhankelijke commissaris. Dat moet dan ook iemand zijn die macht heeft. Uh, daar moeten dan ook uh, strafmaatregelen uh, bij kunnen komen. Er moeten boetes geheven kunnen worden. En misschien zelfs wel als het helemaal fout gaat, dan moet Misschien een exit-optie uh, inzitten en misschien wel zelfs geforceerd. Dat worden toch juridische trajecten en die moeten landen dan eerst met elkaar uh, overeenkomen. En dan moet dat op Europees niveau geregeld worden. Dan heb je ook dat toezicht, dan is het juridisch afdwingbaar. En dan hebben de lidstaten zich eraan gecommitteerd. Dus je zult het nu wel moeten vastleggen in een uh, verdragswijziging. Ja, En meneer u zegt dit is ook een doos van Pandora. Het is ook gevaarlijk. Waar zit hem dat in dan? Ja, nou, het is sowieso gevaarlijk. Uh, maar een, een uh, verdragsherziening is extra gevaarlijk. Uh, ten eerste is het verdrag, dat is een heel uh, groot document... met allerlei artikelen. Ja, wat je nu al ziet, is dat uh, uh, als je erover begint... dat allemaal landen beginnen, maar dan wil ik graag dit erin ja. geregeld hebben... en dan wil ik graag dit erin geregeld hebben. Uh, Nederland heeft al een paar wensen uitgesproken. Dat gaan we ook van andere landen zien... Engeland heeft al uh, ja, met hele sterke bewoordingen over de verdragsherzieningen uh, gesproken. En die dreigen al, ze willen allerlei bevoegdheden weer uh, nationaal maken. Ze willen dingen die er bij het Lissabon-verdrag zijn ingeslopen... die willen ze er weer uit gaan halen, bijvoorbeeld rond de externe beleid uh, waarschijnlijk. Dus het is een onderwerp wat uh, zo makkelijk uit de hand kan lopen... Ja. maar ook heel veel gevoelige onderwerpen weer erin gaat brengen. Is het dan verstandig, we hoorden dat Merkel gisteren ook zeggen... dat ze desnoods verder gaan... met met 17 euro landen dat alleen die zo'n verdrag ondertekenen dat dat dan maar zo moet zou dat verstandig zijn om met een kleinere club dit voor elkaar te krijgen? Ja. Verstandig is het niet, maar dat weet iedereen denk ik ook wel. Het is alleen wat is haalbaar. Op dit moment worden toch echt alle kaarten nog gezet... op dat ze met 27 landen uh, de verdragsherzieningen ingaan. Want ja, als je echt met twee verdragen gaat werken... Ja, dan wordt er toch wel echt gefluisterd... Ja, dat is toch wel het einde van de, uh, de Europese Unie zoals mm -hmm. we het nu kennen. Maar uh, dus eerst gaat er gewerkt worden de komende paar maanden... aan een verdragsherziening voor 27. Maar ja, als er dan landen buiten de eurozone moeilijk doen... zoals bijvoorbeeld Engeland... dan zullen ze wel met 17 die verder moeten... Ja. U schetst een scenario dat niet volgende week geregeld is. Heeft Europa die tijd om dit helemaal uit te werken? Nou ja, kijk dit, dit raakt natuurlijk aan het onderwerp waar ik mij dan, ja, regelmatig over verbaas. Uh, het is niet dit weekend uh, geregeld. Hè. Het was ook niet afgelopen oktober bij, dit, uh, bij, de, bij de top geregeld. Uh, we moeten eerst nog maar kijken wat er uit dit weekend komt. En dan welke precieze maatregelen er gaan komen. En hoe het verdrag, uh, de verdragsherziening dan ingevuld gaat moeten worden. Dan moet het nog naar de parlementen eventueel komen. En referenda. Ja, dit is gewoon een heel erg lang proces. En daar zal nog een heleboel onzekerheid uh, el, ja, elke dag op ons afkomen. Dus ja, dat het nu opeens geregeld gaat worden, uh, dat is bijna uitgesloten. En stel dat het doorgaat, dat men uiteindelijk hiervoor kiest, uh, opnemen van sancties bijvoorbeeld in dat Europese verdrag, is dat dan voldoende? Is het, daarmee, ja, is het, is het lek daarmee gedicht, denkt u? Nou ja, vorig jaar uh, zou ik hierover heel erg pessimistisch uh, zijn geweest. Nu weet ik het niet. Uh, aan de ene kant is afgelopen jaar ook wel heel erg veel gebeurd. Uh, Europa heeft nu een uh, een behoorlijk instrumentarium om de, de, de, de, de, deze crisis, maar ook de volgende crisis die hieruit voort kunnen komen, uh, om die op te vangen. We hebben bijvoorbeeld inmiddels al Olly Reen, dat is dan de onafhankelijke commissaris voor economie en, en financiën. Uh, automatische sancties die komen eraan. Uh, de ECB heeft zijn bevoegdheden in ieder geval informeel uitgebreid. Daar is een heel arsenaal van maatregelen bijgekomen en instrumenten. Uh, alle landen die zijn ook wel getraumatiseerd voor wat er, door wat er nu gebeurd is. Niemand wil uh, worden zoals Griekenland. Dus ja, aan de ene kant staat er ook wel heel erg veel druk op iedereen... om hmm. dit soort processen nou te voorkomen. Ja. Aan de andere kant, uiteindelijk zijn het toch de markten... en niet allerlei verdragen die disciplinerend gewerkt hebben. Ja, maar ik hoor u wel steeds zeggen, een volgende crisis kun je nu dan... Uh, als je dit allemaal doorvoert voorkomen... maar de huidige crisis moet ook nog even opgelost worden. Ja, en het kan zijn dat er nu een staartje uh, aan het komen is. We weten niet wat, er nou, wat de Europese Centrale Bank nu gaat doen. Het zou best kunnen zijn dat er nu goede afspraken gemaakt worden... over dat er een verdragsherziening komt... en dat er automatische sancties in kunnen gaan zitten. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat de Europese Centrale Bank gaat zeggen... dit is voor ons genoeg om echt een groot instrumentarium in te gaan zetten... en dan kunnen we deze crisis in ieder geval beter te lijf gaan. Ariane Schout, hoofd Europese studies van instituut Klingendaal. Hartelijk dank voor uw analyse. Graag gedaan. Goedemorgen. 13 minuten over half acht is het. Wij gaan naar de sport en dus naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we even beginnen met het hockey. In Nederland speelde zojuist gelijk tegen Nieuw-Zeeland. Het werd 3-3 nadat Nederland met 3-0 had voorgestaan. Nieuw-Zeeland scoorde uiteindelijk met een strafbal. Maakte ja. daar de gelijkmaker. Het betekent dat beide ploegen doorgaan naar de volgende ronde om de Champions Trophy. Wat is jouw inschatting? We waren erg sterk tegen daar. Is Nederland kans hebben om het toernooi te winnen? Nou ja, Nederland is in principe, zou je zeggen, altijd een hockeykanshebber met de toplanden. Duitsland en Australië waren vooraf de echte eh, favorieten. Nou, Duitsland heeft dat dus totaal niet waar kunnen maken, want die zijn inmiddels uitgeschakeld door dat gelijke spel. Nieuw-Zeeland is wel heel verrassend, het thuisland weliswaar, maar toch dat die bij de laatste vier zitten. Nederland gaat nu tegen Spanje spelen en ook Spanje eh, lijkt een beetje op de weg terug. Was wat weggezakt de laatste jaren, maar speelt erg goed toe. nooit tot nu toe. Australië is en blijft een grote favoriet. Die gaan tegen Nieuw-Zeeland spelen. Het Nederlands Herenteam heeft de omhoog echt wel weer ingeslagen de afgelopen anderhalf jaar onder deze nieuwe bondscoach. Heeft zeker kans, maar het is ook nog heel wisselvallig. Zoals vandaag ook blijkt 3-0 voor 3-3 tegen Nieuw-Zeeland. Is geen geweldige uitslag. Aan de andere kant gewonnen van de Olympisch kampioen Duitsland. Dus het is een wisselvallig team, het Nederlands team. Maar ze hebben wel degelijk kans om heel ver te komen in dit toernooi. Dan Tom naar de Champions League. Ajax speelt ook tegen Spanje, tegen Real Madrid. Eh, moet, een, moet gelijk spelen eigenlijk. Real is er al lang. Zit zo'n gelijkspelletje erin, denk je? Nou ja, morgenavond moet dat allemaal zijn beslag krijgen. Vandaag wordt het wel duidelijker. Er zijn allerlei geruchten dat Real inderdaad met het, het, het tweede elftal ongeveer gaat komen. Theo Jansen zei van de week al, overigens is Real 2 ook niet zo slechte elftal... Hoor, als je ziet wat ze dan allemaal op de been kunnen brengen. Maar het lijkt er toch op dat voor Real, die wedstrijd niet zoveel belang heeft... omdat aanstaande zaterdag de wedstrijd tegen Barcelona op het programma staat. Dus dat doet de hoop in de Amsterdamse harten wel toenemen. Ook omdat een kleine nederlaag normaal gesproken ook nog wel voldoende is. Omdat Lyon dan wel met hele grote cijfers van Zagreb moet gaan winnen. Dus de kansen voor Ajax worden, worden niet kleiner. En vanavond gaan er ook nog wat beslissingen vallen, hè? Ja. ja, Chelsea bijvoorbeeld. hè? Ja, Chelsea uh, Valencia is uh, de, de belangrijkste in een pool waar Leverkusen zich al geplaatst heeft. Dortmund, Marseille en Piraeus strijden nog op één plaatsje. Porto en Zenit. En dan zeggen we nog maar even ten overvloede wie er dan al geplaatst zijn. Arsenal, Barcelona, Milan, Leverkusen. En zo leuk om nog een keer te zeggen, Apoel Nico, Sia uit Cyprus. Die kunnen op hun gemak <laughs> de laatste wedstrijd gaan spelen, want ze zijn er al. Kijk eens aan, hey, En uh, we hadden het eerder even met Geert Groot al over uh, camera's die bij het hockey natuurlijk. Ja. Uh, nou ja, gewoon aanwezig zijn, al Nu zou dat misschien in het voetbal ook wel kunnen komen. Volgens Blatter gaan ze er tijdens het WK van 2014 komen. Met name om de doellijn in de gaten te houden tijdens het WK. Zou dat, zou dat echt gaan gebeuren, denk je? Nou, het is meestal zo, tot nu toe, als Blatter wat zegt de afgelopen 30 jaar dat het ook gebeurt. Dus als hij dat in een interview naar buiten brengt, en dat gaat vandaag gebeuren, dan zal ongetwijfeld dat al uh, intern besproken zijn. Het is een eerste stapje. Er zijn heel veel uh, vragen en gedachten over uh, camera, hulp voor de scheidsrechters bij voetbal. Dit zou een eerste stapje zijn, is al wat, want het is dan toch een soort principiële stap die genomen wordt. En nou, natuurlijk allemaal naar aanleiding van het laatste WK, ook bij Engeland Duitsland, een, een glaszuiver doelpunt wat niet gezien is. Werd. Kortom, het zal een eerste stap zijn: 2014. In ieder geval camera's op de doellijn om in dat soort situaties de hulp uh, te geven aan de scheidsrechter. En de volgende stappen zullen ook nog wel komen, maar voorlopig nog niet onder blad, denk ik. Oké, okay. nou Tom van het Hek, dankjewel weer. Jo. Minister Leers van Immigratie en Asiel vroeg om advies over de schrijnende gevallen. De ingeburgerde asielzoekers die eigenlijk uitgezet moeten worden. Straks de voorzitter van de commissie die hem gaat adviseren. is de verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Een goede 160 kilometer fietsen. dat is redelijk normaal voor het tijdstip. Hou rekening met nog plaatselijke gladheid vooral in het noorden van het land tijdens die felle hagelbuien. Er is een ongeluk gebeurd op de A7, Heerenveen, richting Groningen. Een ongeluk bij Groningen-West. Een ongeluk met een vrachtauto. Er zijn nu twee rijstroken dicht. Er staat 3 kilometer file vanaf Hoogkerk. En wat langer files op de A7 Hoorn-Zaandam. 10 kilometer langzaam rijden tussen de afrit Avenhoorn en de afrit Zaandijk. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht over 14 kilometer... tussen Nijkerk en de afrit Maren. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En Marcel zei het al, de schrijnende gevallen. We hebben er een paar gehad. Saar, Mauro, onlangs nog Jozef. Enkele schrijnende gevallen van ingeburgerde asielzoekers... in de Nederlandse samenleving. Scholen, kerken, burgemeesters lopen zich de benen uit het lijf... om ze hier te houden. Alleen de minister van Asielzaken kan daarvoor zorgen... na een negatief besluit van de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Minister Leers opperde om ook burgemeesters te laten meebeslissen... bij dit soort schrijnende gevallen. En hij vroeg de commissie vreemdelingenzaken om advies. Um, voorzitter is Adriana van Dooyenweert... Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de uitzending. Vandaag overhandigt u dat advies aan minister Leers. Um, het is iets anders geworden dan alleen de burgemeesters, geloof ik, hè? Dat is ook nooit de bedoeling van minister Leers geweest. Hoor. De bedoeling is geweest om te kijken naar meer betrokkenheid... van de lokale gemeenschap bij de beslissingen over dit soort gevallen. En dan gaat het niet alleen over schrijnende gevallen. Want dat woord schrijnend dat heeft iets van, van, van zielig en, en van, van allemaal heel erg in zich. Waar het vooral ook om gaat, is om een positieve benadering. En dat is wat minister Leers ook ons heeft gevraagd, om daarnaar te kijken. Hoe kun je nu goed beoordelen of mensen die hier lang zijn, die verder geen strafbare feiten hebben begaan... die zich verder aan allerlei regels houden. Alleen, ze hebben geen verblijfsvergunning, maar zijn hier al heel lang. Hoe kun je nu goed beoordelen of die mensen niet een zodanige rol... in de plaatselijke gemeenschap hebben dat het eigenlijk helemaal niet zo vreselijk is als ze blijven. Sterker nog, u zei het zelf, mensen gaan in de benen... gaan brieven schrijven, kerken en dat soort dingen zeggen. Ja, maar deze mensen, daar hebben wij een goed contact mee. Die doen van alles en die willen we graag hier houden. Ja. Nou, om dat goed te beoordelen hebben wij geadviseerd... om die lokale belangen meer tot hun recht te laten komen... door in een commissie mensen uit de lokale gemeenschap te zetten. Ja, dus kunt u het dan nog even iets duidelijker maken. Wie moet dat dan beoordelen en hoe met name? Nou, De minister blijft beslissen en het kader blijft ook zijn discretionaire bevoegdheid. Dat is de bevoegdheid om in uitzonderingsgevallen af te wijken van het beleid. Dat blijft het juridische kader. Ja. Er is nu een commissie voor. Die kijkt nu voornamelijk naar de schrijnende aspecten. En ons idee is om die commissie uh, te gaan veranderen en om daar... Per keer uh, mensen in te zetten uit de lokale gemeenschap. Dus uit Appelscha bijvoorbeeld, als daar een, een, een gezin zit... waarvan iedereen zegt, ja, maar deze mensen, die, die doen het hartstikke goed... en laat die nou blijven, dat de burgemeester van Appelscha... of een schooldirecteur uit Appelscha aan die commissie wordt toegevoegd... en goed onderbouwd kan zeggen hoe het met dat gezin gaat. Maar als ik even mag onderbreken, want krijg je dan niet dezelfde mensen... die nu ook al in de pen klimmen en die brieven sturen... en zeggen van, deze meneer of mevrouw of jonge meisje doet het hier zo goed? Ja, die mensen zullen zich dan tot die commissie wenden. En nu is het zo dat uh, die commissie vooral kijkt uh, naar het dossier zoals het er bij de IND ligt. En onze bedoeling is dat die lokale aspecten veel meer en individueler bekeken worden. Hmm. En hoe bepaal je wie wel en niet door die commissie worden beoordeeld? Ja. Nou Daarvoor hebben wij gekeken naar hoe het in Duitsland gaat. Uh, in Duitsland hebben ze dat soort commissies uh, per land. Mm -hmm. En uh, die commissies werken goed. Uh, daar is al een aantal jaren is daar ervaring mee. En die commissies die hebben eigenlijk voor zichzelf... Um, um, in hun achterhoofd zou ik bijna willen zeggen... een aantal criteria waar ze naar kijken. En dat is niet een vast lijstje uh, wat, wat openbaar is en, en, en wat afgevinkt wordt. Nee, er wordt gewoon in ieder individueel geval gekeken... Uh, naar een aantal criteria. Nou, daar is natuurlijk... Natuurlijk, een, een punt is hoe lang zijn mensen hier al. Iets wat ik ook al noemde, geen strafbare feiten. Uh, er moet toekomstperspectief in zitten. Dat wil niet zeggen dat die mensen nu op dit moment... al helemaal in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Dat is vaak niet het geval. Maar het moeten wel mensen zijn waarvan je zegt... ja, die, die horen erbij en we willen ook dat ze erbij die blijven Die zelfstandig horen. ook kunnen overleven in zo'n samenleving. Ja. Uiteindelijk is dat de bedoeling, ja. Maar dan hoor ik toch een aantal niet-objectieve criteria. Ho Hoe lang hier iemand is en of er geen strafblad is... dat kun je allemaal op papier zetten. Maar de rest is niet objectief. Nou, dat is niet helemaal waar. Als op... uh, mensen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen... dan kan heel goed geobjectiveerd worden... wat zij in, in die lokale maatschappij doen, welke rol ze spelen. Ja, maar als u zegt van die is zeer geworteld in de maatschappij... dan is dat natuurlijk van meerdere, van meerdere kanten uitlegbaar. Ja, er zijn ook verschillende factoren die die mate van worteling bepalen. En die commissie kijkt daar in ieder individueel geval naar, uh, heel goed naar. Mm. En, en hoe gaat dat in die commissie? Ja, we proberen een beetje een beeld te krijgen hè, van hoe dat in de praktijk gaat werken. Er zitten dus verschillende uh, afgevaardigden in van maatschappelijke organisaties. Wie heeft de doorslaggevende stem uiteindelijk? Want stel dat men het niet met elkaar eens is, wat gebeurt er dan? Zo'n commissie komt gewoon tot een oordeel. En in Duitsland is de ervaring uh, uh, dat in een groot aantal gevallen... Uh, er gewoon geadviseerd wordt, geef deze mensen maar een vergunning. Ja, maar als ze het niet met elkaar eens zijn? Als ze het niet eens zijn, dan zullen ze bij meerderheid van stemmen... tot de conclusie komen dat ze moeten zeggen... nou, minister, we hebben er goed naar gekeken. Maar in dit geval denken we dat er net niet wordt voldaan. Blijft het feit dat het uiteindelijk toch op die discretionaire bevoegdheid... van de minister aankomt? Klopt. Wat verandert er dan nou nu voor hem met uw advies in de hand? Voor hem verandert er dat uh, als hij in een individueel geval... tot de beslissing komt om toch een vergunning te verlenen... dat hij uh, uh, met uh, goede gronden kan zeggen... hier is door een commissie naar gekeken... die alle aspecten goed heeft bekeken en die uh, lokaal... Heeft meegewogen hoe het met zo'n gezin mm. of met zo'n persoon gaat. Hij heeft dan brede steunen de samenleving. Dat is, ja, dat is het ook. Dat ja. is de bedoeling. Ja. Voorzitter van die adviescommissie, Adriana van Doojenweer, hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Dank u. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. CNN meldt dat Tariq Aziz volgend jaar geëxecuteerd wordt. Dat gebeurt als de Amerikanen het land hebben verlaten... zegt een adviseur van premier Al-Maliki tegen de zender. Aziz was vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken... onder dictator Saddam Hussein. Hij was jarenlang het gezicht ook van het regime... Vorig jaar werd Aziz ter dood veroordeeld... vanwege zijn rol bij het vervolgen van Siaïtische Schi partijen. Dan naar België. De Belgische krant De Standaard heeft een mooi overzicht... van 541 dagen regeringsformatie. Op de zogenoemde infografiek zijn alle dagen van de informatie te zien. Een hele lange grafiek met de belangrijkste gebeurtenissen erbij. Op dag 308 bijvoorbeeld zegt voorzitter de wever van de Nieuw-Vlaamse Alliantie... dat ze eind april nergens staan dat als ze dan de onderhandelingen moeten stoppen. Neem u even mee naar 14 september, dag 458... verlaat formateur Elio Di Rupo boos de onderhandelingstafel... en doet een emotionele oproep aan de onderhandelaars... om hun verantwoordelijkheid te nemen. Nou, na die 541 dagen is het dan vandaag eindelijk zover. Het kabinet Di Rupo wordt geïnstalleerd. Maar we hoorden net al van onze correspondent... dat dat nog niet helemaal zeker is. Oh jee. Werknemers met laagbetaalde, zware beroepen... dan kunnen in de toekomst ook nog met pensioen op hun 65ste. De Volkskrant schrijft daarover... als de pensioenleeftijd 67 jaar is... leiden ze een koopkrachtverlies van meer dan 3 procent. En dat is veel minder dan bij het middelbare en hoger personeel. Dus kamp van sociale zaken komt hiermee de Partij van de Arbeid tegemoet. Kamp heeft de steun van de PvdA nodig voor de pensioenhervorming... omdat de PVV de kabinetsplannen niet steunt. De Nederlandse Politiebond vindt dat voetbalhooligans en andere radregelen die agenten aanvallen, in een sociaal isolement moeten worden geplaatst. Er moeten nu harde sancties volgen. Want die mensen moeten echt geraakt worden, zegt de bond in de Telegraaf. Dit de aanleiding van de voetbalrellen in Utrecht. Alles wat het leven leuk maakt, moet de hooligans worden ontnomen, vindt de politiebond. N.C.Nex schrijft over, kent u hem nog, de EHEC-uitbraak in Duitsland. In het voorjaar werden tientallen mensen ziek na het eten van rauwkost. 55 mensen overleefden de bacterie niet. Inmiddels eten we gewoon weer tomaten, komkommers en kiemgroen. ...en lijkt de crisis vergeten. Maar de telers zijn hem zeker niet vergeten. De verliezen zijn groot. Schadevergoeding valt tegen. En volgens, volgens NRC Next, Next wrijft het vermoeden... ...dat telers in andere landen meer geld krijgen... ...uit de schadepot extra zout in de wonden. Die digitale televisie... Kijkt ...krijgt vanaf 2013 minstens 30 zenders in het standaardpakket. Nu zijn dat er volgens het AD nog 15. Minister van Bijsterveld gaat hier de mediawet voor veranderen. Ze wil voorkomen dat tv-aanbieders de kosten voor klanten opdrijven... ...door voor allerlei zenders extra te laten betalen. En dan nog een verontrustende foto voor de wintersporters. In het AD staat een clubje skiers in vol ornaat onder de skiliften op hun weg... En waar je ook kijkt op die foto, alles is no, groen. Het nee. ziet er ook heel sneu uit. Gras, bomen, bergen, alles groen. Iets te vroege boek staat er over de foto. In Oostenrijk heeft het nog nauwelijks gesneeuwd in de wintersportgebieden. Ik zie onze eindredacteur opeens iets heel druk aan het bellen. Ik weet niet of hij een verzekering heeft of zo. Een sneeuwverzekering. Wat, we gaan niet.